Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De zijn Nederlanders... vrijgelaten. Ambassadeur Dirk Janssen twitterde rond middernacht een foto... waarop te zien is dat Ornstein de gevangenis verlaat. Ornsteins vrijlating werd verwacht. Dinsdag verleende president Varela hem gratie. Omdat niemand tegen dat besluit beroep aantekende... kon hij nu worden vrijgelaten. De journalist werd vorige maand in Panama opgepakt... en had een gevangenisstraf van ruim drie jaar moeten uitzitten... Hij was veroordeeld voor laster en smaad. Orenstein heeft een weblog waarop hij schrijft over corruptie en fraude... in het Latijns-Amerikaanse land. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen... waarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen... in Palestijns gebied. De resolutie haalde het doordat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming. Dat is een koerswijziging. In het verleden beschermde Amerika Israël altijd... Israël heeft in een reactie al laten weten dat het zich niet zal houden aan de voorwaarden van de resolutie. De geheime dienst in Marokko heeft de Duitse collega's tot twee keer toegewaarschuwd... dat de Tunesier Anis Amri bereid was een terroristische aanslag te plegen. Dat schrijft de Marokkaanse ambassade in Berlijn in een persbericht. Amri was de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn maandag... waarbij twaalf mensen om het leven zijn gekomen. Hij is afgelopen nacht doodgeschoten in Italië. West-Afrikaanse landen dreigen president Jammeh van Gambia met militair ingrijpen. Jammeh zou volgende maand moeten worden opgevolgd, maar hij weigert zijn verkiezingsnederlaag van begin deze maand te accepteren. Het weer. Regen en wind. Aan zee stormachtig met mogelijk zware windstoten. Vannacht trekt de regen weg. Overdag afwisselend zon en wolken. Het blijft op veel plaatsen tot de avond droog en het wordt 8 graden. Eerste kerstdag is het bewolkt met soms motregen. De temperatuur ligt boven de 10 graden. Op tweede kerstdag kan het vooral in de ochtend nat zijn. En ook dan is het zacht. Dit was het TNW journaal Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met nu. nu de nacht. Plug right into your wall and maybe there's a million people Singing shoe shine blues for knowing that they never met B.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 Words are too different and I cannot decide TV